Bye <laughs> bye. Die ooit aan te kauwen, die is te dom. Ze roet hard bij de voet om. Die ooit dan te kauwen, die is zo blij. Ze dikt niets al vervoer, zo klein. In die mijnen tien, dus die jouwen niet. Dus andermans de goed, waar jij om vrij Andermans de koffie en andermans de thee. En andermans de meisje, er jullie mee. Dus de wijnen tien, die, die jouwen tien. Dus andermans ze goed, waar jij om strijd. Andermans de koffie en andermans de thee. En andermans de meisje, de rijken jullie mee. You're a lady, lady, lady, lady. Lang is de tuin en kort is die paard. En mooi is die dochter en leelijk die maat. Is dus de ver om te lood, bent de naai om te rij. Wat zal ik maken van het meisje te vrij? Die zijn, die in die zijn, die jouw dus bar, neusje, Eer, dit is andermans de goed, waar jij om strijd. Anderman de koffie en anderman de thee. En andermans de meisje daar vrij jullie mee. Tussen mij en die, dit is verdient. en die. Andermans de voet, waar jij om strijd. Andermans de koffie en andermans de thee. En andermans de meisjes, te vrij jullie mee. Oh, cool. Oh, okay, the ik weet niet wat ik maak, ik moet om bij te komen. Mijn peert is dood en mijn ossen lam. Dit andere man dus is goed waar jij met kalfen is je bij. Dit andere man is ja met die. Dit andere goed waar jij mee vrij is je bij. koffie en andere man thee. En andere man te meisjes, wat breng jullie mee? Dit andere man is niet die andere die. Dit dus andere man is goed waar jij ook vrij Andere man te koffie en andere man te thee. En andere man te meisjes, wat breng jullie mee? Ander man, de goed waar jij om vrij, Ander man, de koffie en ander man, de thee. andere man, de meisje, de vrij jullie mee. Het is een Ja het is, is, is man, de goed waar jij om vrij Ander man, de koffie en ander man, de thee. Ander man, de meisje, de vrij jullie mee.